En je zei dat je ze niet gesproken had. Heb, heb ik toch niet gezegd? Ik heb feitelijk dinsdag met Quas mogen praten. Maar ik had niet de kans om even onder rustige omstandigheden te ondervaren zoals jij. Je bent echt een diender jij. Maar ik zit vast, ik weet, ik, ik kom er net zo binnen uit als jullie. Ik heb er een stapel gek van. Ik heb er ook nog wel over nagedacht. Tussen twee haakjes die cert woonden hm. nog maar kort op dat adres. Dat weet je toch? Ja. Yeah. Ik heb uitgezocht waar die vroeger woonden. Maar ik heb niet de gelegenheid gehad om er meer aan te doen. Maar hier is het adres. Nou, alsjeblieft. Nou, alsjeblieft. Dank je wel meneer Ander.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 ...dat geen van ons zin heeft met de trap te blijven staan. Is het oké als we in de keuken gaan zitten? Dat is niet goed, dus moet Nee, dat is zeker. je bij. Waar gaat u maar zitten. Ja. U zei nog niet hoe u heet. Bek. Martin Bek. En u bent politieman? Ja. Wat voor soort? Rijksgeerge. Loonklasse 25? Nee, 27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 er is dus weliswaar nooit iemand van de politie geweest. Ze hadden geen tijd. Maar de verzekeringmaatschappij heeft betaald. Oh, die aangifte was kennelijk alleen maar pro forma. Hmm. Ja, ja, ja, ja. Nou, wat kom je doen? Over een huurder praten. Eén van de mijne? Maar geen van de tegenwoordiging, welke al. Hij is het laatste jaar uh, maar één verhuisd. Sverd. Ja, ja, dat klopt. Je heeft een man gewoond die Sverd heette. Hij is dit voor je verhuisd. Wat is er met hem? Hij is dood.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 De je thee? Mm, nou, dat Ach, zeg niet. nou maar, ja. Thee is lekker. Dat is helemaal niet nodig wat mij betreft. Ik hoef, ik hoef echt niks te hebben. Ah, gekletst onzin. Wacht even. Zal ik ook iets te eten maken? Een warm boterhammetje. Hé, lekker. Nou ja, als, als, als je... Ja, ik, ik, ah, weet niet het door. duurt volgens zo'n tien minuten. Ik maak om de havenklap eten. Helemaal geen kunst. Het is goed, weet je. Je moet altijd proberen overal het beste van te maken. Als alles rot lijkt, kun je altijd iets lekkers maken. Thee en een boterhammetje in de oven. Kunnen we praten. Ja, zeg, hoe kan een mens hier naar mijn godsnaam nee op zeggen? Nee? nou, graag dan. Kan ik helpen? Ja. Kan ik helpen? Nou, de, de thee mag je straks binnenbrengen. Uitstekend. Zes, warme boterhammetjes met schijfjes tomaten. Hoe lijkt je dat? Dat is heel fijn. Doe er wat kaas bij. Smelt zo lekker in. Uh -huh. Grote poté. Dat is heel goed. Zo. Hm. Wat kijk je nou hm? 37, ben ik. De meeste mensen denken dat ik jonger ben. Hoe wist je nou eigenlijk dat ik.? Uh, ja. af, hè? Hm. Ik heb altijd honger. Ik eet tien, twaalf keer per dag. Mensen die tien of twaalf keer per dag eten, die plegen bepaalde problemen te krijgen. Nou, ik word er niks dikker van, hoor. Zou me trouwens niets kunnen schelen. Een paar kilo meer of minder veranderen mensen niet. Hm. Ik ben in ieder geval hetzelfde. Maar, oh, ik, ik word helemaal stapelgek als ik geen eten krijg. Ja. Wacht, dan kom jij even helpen? Ja, graag. Dat is. Hier. Ja. Ze zijn, ja hoor, ze zijn, okay. waarom? Die ben je mediteert. Ja, dat is de burger. Dit is met de mediteerde. Nou, waarom? Zo. Voor elk drie. Eet ze. Wacht even de thee. ja. ze. Ja, Hij stond nog vanzelf hè? <laughs> nou, het... so. Zit, ja. meneer. Ja. Ik doe het maar even Dank je. Oh, wacht. Ik mag nog even een kopje van mezelf, halen nou, of... Ik moet het bijna vergeten. <laughs> Zo, ja. Zo. En je suiker, en geen melk. Zeg, jij je hebt blijkbaar een paar ideeën opgesfeerd, hè? Mm -hmm. Mm -hmm. Zo kun je het wel zeggen, al. Ja, dat dacht ik al. Wat? Mm Hij -hmm. bent een denkertje, hè? Je eet ook eens wat. Ja. Dat was dus iets. Iets, uh, iets vreemds met die sfeert. Mm -hmm. ja. Dat was een rare snuiter. Ontzettend eigenaardige keel. Ik kon geen hoogte van hem krijgen. Ik was eigenlijk blij toen hij verhuisde. Hoe ging hij eigenlijk dood? Nou, hij werd de achttiende van de vorige maand gevonden in zijn huis. Had hij had wel, nou, minstens zes weken doodgelegen, Waarschijnlijk nog langer. Ongeveer twee maanden, ruw geschat. Mm. Ja.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 Ze is hier net komen wonen. Woont in de kamers die Svert heeft gehad. Hoe bevallen je kamers? Oh, hartstikke goed. Ja, maar de wc doet weer vervelend vandaag. Ah, verdomme. Ik zal morgenochtend de loodgieter bellen. Ja, of verder is alles fantastisch hoor. Zeg. Ja? Ik heb geen waspoeder. Staat achter de waskaart. Ik ben helemaal blut. Ah, geeft niet. Neem niet voor meer dan 50 euro. Je mag maar een keer een wederdienst van 50 euro bewijzen. De buitendeur op schot doen of zo. <laughs> hartstikke aardig van je. Zeg, daar, daar hebben we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 Nou, vreed is op. Zo. Dus jij kan lachen. Ja. We hadden het over uh, op het verfdeur. Ja, en jij wachten. Ik dacht niet dat je het kon. Of dat je vergeten was hoe je doet. Nou, ik ben misschien alleen vanda vandaag beren in een slecht humeur. Ah, dat is een slap antwoord. Ja. ja, sorry. Ja, In elk geval, ik werd niet serieus minder ziek voor ik 16 was. Ach, vroeger was het toch heel anders. Ah. Verdomme, ik praat veel te veel. Altijd. Dat is maar één van mijn vele zwakheden. Hoewel het niet direct een, uh, een karakterfout is, hè? Praten is geen defect aan je karakter. Hm? Nee, niet dat ik weet, nee. Nee, nee, was niet. Zijn had verder nog steeds al die uh, afsluitmechanieken? Ja. Ik begrijp er niks van. Zij, dat moet toch een fobie geweest zijn. Nou, dat maakt mij soms ongerust. Ik heb extra sleutels van alle deuren. Een aantal mensen die hier wonen zijn oud. Dus ze kunnen ziek worden en hulp nodig hebben. Dan, dan moet je erin kunnen.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 Ja, nou, één fles is niet te veel met z'n vieren. Ik heb er zelf nog wel een paar. Uh, haal er maar even de provisiekast. Ja. Links van de deur. Keukentrekken liggen de bovenste laar onder. Nee, nee, nee. Links, moet links zijn. Links oh. van de schoorsteen. Ja, ja, ik heb het. Zo. Ach, jullie hmm. nee, kennen elkaar natuurlijk niet, hè? Nee, het niet Martin? Zijn. Kent. Ja. daar. Hallo. Hé daar. is oh Ik bedankt dat we blijven zijn. Ja, Schoenigdag. Er Schoenigdag. Schoenigdag. Schoenigdag. Schoenigdag. ja.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 En ik heb gehoord dat ze nou zo omhoog zitten dat ze iedereen nemen. Behalve dan uh, georganiseerde linkse mensen, uitgesproken communisten of zo. Tja. Tja, waarom niet hè? Het lijkt idioot, maar het kan best interessant worden. De vraag is vooral. Hm. Proost, uh, Martin. Ja, proost, Martin. Wat is de vraag? Hm. Nou ja, hou je het uit hè? Kan dat? Hm. Dat zou jou Martin hier moeten vragen. Hij is expert. Oh ja?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 Kan je me helpen om het aanmeldingsformulier in te vullen? Heb ik zo de best dan? Nou, geef me, geef me een pen. Ja, heb ik niet bij me. Uh, Martin, jij? Ja? Moment, moment. Ja, ja. Precies. Nou ja, dit, dit wordt alleen maar een klatje, hoor. Je kunt straks wel een van mijn schrijfmachines lenen. Zo, mijn was is witter dan wit. Nieuwe waskracht wil jij oh, laat, laat me nou even. Zeg, ik heb een paar dingen van je meegewasst die hingen daar toch. Oh, fijn, dank je. Oh, lekker wijn zeg. Mag ik ook een glasje? Oh, sorry Martin. Hm? Ik kan het straks ook wel afmaken okay. hoor. Misschien heb je haast. Nee, nee, nee, nee graag rustig dan. Ja, als huisbaas moet je eenmaal een soort raadsman zijn je Ja, Je ziet ja. het, is nodig, maar niet veel mensen denken Dat niet. zo. Veilig. Bijna iedereen speculeert en bezuinigt overal op. Verder denken ze niet. Ah, beestachtig. Ik probeer hier mijn best te doen. Zodat mijn mensen een beetje samenhorigheid in hun huis kunnen voelen en zo.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 Oh, verdomd zeggen we hadden het over die sfert, hè? Ja, sfert. Had die waardevolle dingen in huis? Oh, nee, hoor. Twee stoelen, tafel en een bed. Een smerig kleed en wat noodzakelijk huisraad. Zelfs bij de geen kleren. Daarom moet dat van die sloten wel een fobie geweest zijn. Hij ontweek trouwens iedereen. Ja, hij wel eens met mij, maar uh, alleen als hij er niet onderuit komt. Hij was straatarm, als ik het goed begrijp, mm, Nou, daar ben ik niet helemaal zeker van. Hij leek me eerder uh, manisch gierig. Hm. Ja, hij betaalde wel altijd de huur, maar hij kankerde meestal.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 Nou, ga er vandoor, zeg. Bedankt, hè. Ja, kijk, ik was net van plan spaghetti met draag goed te maken. Het is niet slecht. Als je de saus zelf maakt, nou het je toe. Blijf nee, nee, nou nee, gerust. Nee, nee, echt. Ik moet weg. Nou, waar, ik zal je uitlaten. Dag, Madem. Dag, Madem. Dag. Wat kijk je? Ik loop altijd op blote voet als het maar even kan. Oh, dat is water gezond. Kijk, hier zijn de kinderkamers. Ja, de kinderen ja. zijn op het platteland. Ja. Beetje frisse lucht, als ze geen kwaad doen. Mm -hmm. Ik ben gescheiden. Jij ook, hè? Ja, ja.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 Hé, net nog even is het zes uur. Kunnen we naar huis? Ja, mijn idee. Ik ga de televisie repareren. Kan ik Columbo nog zien? Columbo vind ik zo goed jongen. Columbo. Je met de glazen hoog? Heeft hij een glazen oog? Ik hebt een glazen oog? Dat is het. Ja. Nee, ik dacht dat hij alleen maar een grote en een klein oog had. Nee, niks, hij heeft een glazen <tiT> oog. Ja. Jezus, ik hoop maar dat er niks binnenkomt ik heb er echt geen zin meer in. Ja, zin. Ja, zin, die praten dan toch op zin. Ter... Goedemiddag. <laughs> Goedemiddag. Ja, goeie avond, zei zeven bedoelen. Het is bijna zes uur, we willen net weggaan. Als je met een klus komt, dan wil je bedankt. Ik heb mijn zoosje net beloofd dat we naar het we eind zouden van fietsen. dus zeg het me, Gaan. Geen klus, ik wil alleen maar een paar vragen stellen. Een paar vragen stellen, tv is begonnen. een beetje, je. Ja. Vraag één, niet meteen antwoorden. Eerste de klop indrukken. Oh. Kom je niet vaak maar tegen, hè, zulke volgende mensen? Nee. <laughs> Hoe houden we die eruit dat die stank, zeg? Maar nee, dit is geen stank. Dit is één fris geurtje. Als we al onze bij elkaar flikken, dan krijg je nog niet wat u nou raakt. Maar alleen dat ene speciale geurtje. Kijk, dat maakt ons bijzondere aroma. En let er trouwens best naar het geheim over kloppen. Ja, maar geurtje. we willen u natuurlijk niet aan een slecht humeur helpen. Hè? Nee, nee, meneer, dat willen we niet. Nee. Kijk eens om u heen. Dat ziet u dan? Dan ziet u niets dan smetteloze tegeltjes. En een bestelwagen buiten... is dat geen mooie, grijze, neutrale bestelwagen. Kortom, Als meneer nou zo verstandig is om niet naar die geurtjes te informeren.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 hoofdinspecteur Beck. Zeg, bent u die vent die op het bak is geklommen... en toen die kogel in zijn buik kreeg? Um, dat doet er niet op. Ja, hoor. Ja. Martin Beck. De held van het korps. Gaat u zitten. Jezus. We hebben toch al bijna de pijp uitgegaan, hè? Ja, dat viel wel mee, maar? Ja, nee. Dan wil ik best even een minuutje te laat voor thuiskomen. Kijk, mensen die bijna de pijp uitgaan, dat is boeien. Ja. Meestal krijgen wij met die doordauwers te maken... die jongens die er helemaal het klusje afmaken. Nee. Want, eh... tussen u en ons... Dat was toch wel puur zelfmoord, nietwaar? Ja, dat je daar de dag ging doen, hm? Ik wou daar niet over praten. Ik kom eigenlijk helemaal anders. Ik wil er dus... niet over praten, ah, nee. Oh, nou hebben we eigenlijk eens iemand uh, die, nou ja, toch wel op het randje. Hè, op het randje aan de kille greep van de dood is ontsnapt. En wat zegt hij dan? Hij wil er niet over praten. Ik vind dat heel ondankbaar, meneer Beek. Ik merk wel dat werk dat jullie doen heeft, jullie een beetje vrolijk gemaakt. Hè? Nee. We zullen misschien ter zaken komen. Vrolijk of niet vrolijk? Wij zijn hier ter zaken. Hebben wij hier niet te doen met een uh, levende uh, dode?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 als enige ambtenaar van hoge rang in deze geschiedenis van de Zweedse politie... word je zo wat neergeschoten door een heuse misdadiger. heb je geen medaille gekregen? Ja, ja, die heb ik gekregen. Tuurlijk, tuurlijk. Ah. De politie heeft een grote korte helder. Oude. Precies. Oude. En dus hebben ze mijn rol een beetje overdreven. Heb je nou je zin? Kan ik nu misschien mijn antwoorden krijgen? Dat ja. meneer Beck met rust, uit. Ja. Hij heeft er zelf last genoeg van die onverdiende stralenklans. Niet waar, meneer Beck? Dan zal ik jullie twee, en ik ken jullie niet eens, zal ik het zeggen wat ik nog niemand heb gezegd. En daarna wens ik medewerking zonder flauwekul. Wat ik die dag gedaan heb, was zo stom... dat ik me achteraf over schaam. Het was onjuist. Niet alleen moreel, maar ook zuiver vaktechnisch. Zijn meer collega's hier te zo over denken, dat weet ik wel. Maar het is me nog nooit gezegd. En daarom is ik er zelf al lang achter ben gekomen... over jullie me dus dat niet in te peperen. Ik werd neergeschoten... omdat ik was een idioot heb gedragen. En mocht het jullie tevreden stellen. Inderdaad, met die motivering is men bereid... me straks een nog hogere en verantwoordelijke positie te geven. Misschien neem ik die ook wel aan. Nog meer? U praat niet als een diender, moet ik zeggen. Hebben wij u op de kast, ja? <lacht> ja, sorry dan, hè. Jullie praten ook niet als lijkophalers, dus dat is dan op het even. Nou, nah, maar man, we zijn ook geen gewone lijkophalers, dat is een beetje nee, weet je toch? Ja, natuurlijk weet hij dat. Weet hij dat? Gaat u zitten. Zullen we uw sigaretten de stang? Ik mag eigenlijk niet meer ook, maar geef me toch maar. Ik hem nog een sigaret, namelijk. Nee. Dat is bedankt. <lacht> eh, zes uur, hè, maak het kort. Laat hem nou. Nou, die moet hij je hier nemen.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 Uh, het was op een zondag. Dat weet ik ook nog. Zondag is altijd erg druk. Ja, dat was een agent die jullie opriep. Ene kwastmol. Ja, namen. Zegt ons niks, zeg ik al. Maar ik herinner me wel de een of andere smeris die daar de hele tijd stond te staren. Die jullie het lijf weghouden? Ja. Ja, we dachten dat hij er een van dat stoere type was. Kijk, Zo, wel. Hoezo? Nee, kijk, nou, nee. Kijk, er zijn twee soorten smeris. Die kotsen en die niet kotsen. En deze hield ineens zijn neus dicht. En hij was dus de hele tijd bij? Ja, ja. Hij was er te controleren of we ons werk naar tevredenheid uitvoeren. <laughs>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 Luister eens, hoofdinspecteur. Kijk het tilleboom op het plastic. En als ik dan de dit soldeer, dan vecht Arne hier de maden van de vloer op. Ja. We gooien ze altijd een, een zak met een geprepareerd spul erin. Dus meteen de pijp ja. uitgaan. Oh ja? Ja. En als Arne dan ook toevallig nog een blaf had opgevecht, dan had hij dat toch alvast een zeker gemerkt. Ja, Arne, nee. had ik zeker hoor. Zo is het. Ook. Dat zeker. Dat was niets. Nee, absoluut niks. Nee, dat was niks. En bovendien is nog iets trouwens de hele tijd te kijken. Dat was trouwens nog steeds, toen wij zelfs de klant in dit zinker kist licht en er vandoor gingen. Zo was het toch Arne? Klopt, dat is een bus. Nee, onder de klant dacht niks anders dan een mooie verzameling Sinomia Mortuorum. Wat, uh, wat is dat? Lijkmaden. Daar heb jij meneer te pakken aan, hè? Dat griekt ja. van jou. <laughs> meneer, er is zo'n die gelooft nooit dat jij nog iets anders kan dan rotte inpakken. Nou, nee, ik heb ook wel eens een keer iets anders gedaan dan zelf mooi daarna zo stille en mogelijk wegsmokkelen. Ach, ja. Ja, zodat al onze brave medeburgers zich er niet aan hoeven te storen dat ze uh, gedag een paar bedanken voor deze welvaartstaat. Ja? Kompie, Dat heeft hij mooi gezicht. Niet waar, meneer Beck. Zulke diepzinnige dingen zegt hij nooit dat wij alleen zijn. <laughs> ik moet u echt bedanken voor uw komst, meneer Beck. Zo hoor ik nog eens wat er met mijn collega omgaat. Overdomme. Nee. Nee. we al weg kunnen zijn. Jullie worden bedankt, allebei. Ik heb geen vragen meer. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, middag. <coughs> Hallo. Ja. Wat? Waar dan? Ja, goed. We komen er dan. Nou, jij, dat gaat mijn fiets toch je. Uh, overwerk. Nou ja. Nou, die dan kan dat jochie weer een brommer kopen straks. Dat scheelt zo domme. weer nou, een keer die ze erop heeft. Ja. Zo is het leven. Het was het vierde deel van de laatste veertien delen van de hoorspelserie Moordbrigade Stockholm, die geschreven werd door Anton Quintana naar de boeken van Scherwal en Waduw. U hoorde de stemmen van Jan Borkes, Gary Mantel, Hans Karsenberg, Hans Hoekman, Paul van der Lek, Harp Orizant en vele anderen. De regie was van Ad Löpler en de bewerking deed Ruurt van Wijk.